de voorzitter van de contactcommissie, de heer Fokkings. Meneer de jubilaris, geachte familie Nienhuis, mijn taak is, zoals al door de ceremoniemeester is gezegd, om u toe te spreken namens het gehele personeel. Het is een voor mij wat onwennige taak, evenals het voor u misschien een ...wat onwennig is om nu voor uw collega's verplaatst te worden... ...terwijl u 40 jaar lang tussen uw collega's hebt gezeten. Als ik uw functie bij de meetkundige dienst mag samenvatten... ...als hoofd van de administratie... ...dan is dat een post... ...en mede ook de dagelijkse post... ...waardoor u met iedereen van de meetkundige dienst te maken krijgt. Een reden voor u om uw jubileum met het gehele personeel te vieren. Meneer de Juvenaris... Wat moet ik nu tegen u zeggen? U bent gewend brieven te ontvangen en brieven te verzenden. Mag het dan vandaag, omdat u jubileert, niet zomaar een brief zijn, maar een heel bijzondere brief, namelijk een open brief. U hebt dan niet te openen of te laten openen. De slotverreking hebt u vandaag een vrije dag. Het officiële hoofd zal, u, zal ik u besparen. U kent het ongetwijfeld uit uw hoofd. Het de heer hoofd enzovoort datum 25 april 1972 evenals alle andere gewone of dienstbrieven is er een onderwerp jubileum ajenienhuis maar bovendien een gezegde dus toch en misschien een leidend voorwerp maar desalniettemin is ons kenmerk feestemming uw kenmerk stralend blij en dan kom ik op de bijlagen. Eerst bijlagen terug. Dat is dat pakje daar. Ik hoop dat dit het goede is. Eronder. Maar daar kom ik dadelijk even op terug. De eerste bijlage. Dat is een bloemstuk. Die is voor u, mevrouw Ninais. het is een goede gewoonte om de echtgenoten van de jubileares primair bij het feest te betrekken. Mag ik u alvast geven. De tweede bijlage, dat is een dummy van het boek, getiteld beschrijving der stad Delft. En de derde bijlage, dat is een envelop met inhoud van het personeel en vrienden buiten de dienst. Dan de inhoud van de brief, meneer de jubilaris. Namens het gehele personeel wens ik u geluk met uw 40-jarig jubileum. U ziet er niet naar uit als iemand uh, met 40 dienstjaren, ondanks uw vele inspanningen voor de dienst in het algemeen en de collega's in het bijzonder. Ook gezien het door u gevraagde cadeau jubileert u nog te vroeg. Als uw jubileum een half jaar later was geweest, hadden we u het originele exemplaar de beschrijving der stad Delft kunnen aanbieden. U krijgt nu een dummy, helaas nog van een ander boek. <lacht> Dit is dus de bijlage die dus weer terug moet. Maar gelukkig kan ik u verzekeren dat de contactcommissie op het juiste exemplaar heeft ingeschreven. De derde bijlage, dat is een envelop met inhoud. Daarin geen bepaald percentage van uw financiële verdiensten, maar gewoon de volle 100 ...van de extra waardering voor uw collegiale verdiensten. Meneer de jubilaris, geachte mevrouw Nienhuis... ...samen wens ik u niet alleen een prettige dag... ...maar bovendien en vooral nog vele goede jaren toe...